10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Goedemorgen, welkom bij de Radio 1 Sportzomer. Tot 12 augustus elke dag van 10 tot 11 uur 's avond... met het programma van de Gezamenlijke Omroepen. Met een mix van nieuws, achtergronden bij het nieuws en sport. Dit uur aandacht voor de emoties rond de onderscheiding... die militairen 35 jaar na de Molukse treinkaping krijgen... voor het bevrijden van de gijzelaars. Maar nu is het NOS Nieuws met Gert Kluk. Studenten die in een oud pand van het Maastad ziekenhuis Rotterdam wonen... hebben kunnen kijken in patiëntendossiers en andere medische informatie. De studenten wonen als anti-kraakwacht in het pand. In de afgeslopte ruimtes lagen nog dossiers opgeslagen. Volgens het ziekenhuis hebben de jongeren deuren geforceerd om bij de spullen te komen. Het Maastad ziekenhuis gaat daarom aangifte tegen de studenten doen wegens inbraak. Het ziekenhuis zegt ook dat de medische dossiers daar wellicht niet hadden moeten liggen. Alle dossiers worden uit het pand weggehaald. In de afgesloten ruimtes lagen onder meer patiëntengegevens... medicijnen, röntgenfoto's en bestellijsten. Ruim een miljoen klanten van Vodafone kunnen sinds vanochtend vijf uur... niet bellen en internetten. Dat is een kwart van het totaal aantal mobiele klanten van de telecomaanbieder. Vodafone zegt dat een oplossing nabij is. Wat de oorzaak van de storing is, is nog niet duidelijk. Begin april leidde brand in een netwerkcentrale in Rotterdam... tot een daglange storing bij Vodafone. Vooral in de Randstad hadden veel klanten daar last van.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 3 miljoen Nederlanders hebben gisteravond gekeken naar Polen-Griekenland, de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap. Het tweede EK-duel tussen Rusland en Tsjechië trok 3,2 miljoen kijkers. De wedstrijden waren daarmee de best bekeken programma's van gisteravond. Ook de andere goed bekeken programma's hadden met het EK te maken. TK Journaal, Studio Sportzomer en Voetbal International haalden allemaal de top 10. Van die programma's werd het EK Journaal verder het best bekeken.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Er wordt op de, dit weekend op veel plaatsen aan de weg gewerkt. En dat veroorzaakt nu files op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 3 kilometer. De rechterrijst ook is daar dicht. Dat heeft te maken met de spoedreparatie. Ook werkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Venendaal-West en Maarsbergen 2 kilometer. En op de ring van Rotterdam zijn werkzaamheden bij de Van Brinoorbrug. Op de A16 vanuit Breda staat er file voor de brug 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportsomer. In deze Radio 1 Sportzomer warmen we ons op voor de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal vanavond. Het is een vroege warm week, maar is veel meer dan dat. Hier aan tafel Sylvia Pechiriron, Molux, schrijfster en filmmaakster. Goedemorgen, van Pechiriron. Goedemorgen. Eerst even het je gevoel. Leeft dat een beetje in de Molux gemeenschap? Ik ga niet zeggen dat de Molux wijken oranje zijn gekleurd, maar naar voetbal wordt er zeker gekeken. Straks gaan we ook naar de Sterrenwijk in Utrecht voor onze dagelijkse aflevering van de Oranje Show. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven. De Oranje Camping wordt wakker. Veel mensen met een kater van gisteravond... omdat er ook voorafgaande aan de wedstrijd van vandaag gefeest moest worden. Het is een zwaar bestaan, dat van Oranje Supporter. Goedemorgen. Goedemorgen. De paradijselijke omgeving van de Oranje Camping op de ochtend van de wedstrijd. Waar iedereen langzaam aan het wakker worden is en aan het ontbijt zit. Een je ei. Voldoende na gisteravond? Ja, prima. Goed gegeten. Geen uh, kater? Nee, eigenlijk niet. Hij wel. Daarom zegt hij ook, ik moet jou uh, aanspreken. Dat klopt. Want wat was het gisteravond? Hoe laat is het geworden? Ik heb geen flauw idee. Een uur of twee? Half twee? Ik niet heb zo zoiets. Laat. Niet zo heel laat. Genoeg meer. Maar ja, je moet wel fit zijn voor de wedstrijd vandaag. Dat gaat nog niet helemaal meevallen, maar goed, we zien het wel. Wordt een lange dag. Dat denk ik ook. Een hele lange dag. En iedereen is al een beetje uitgedost voor de wedstrijd van vanavond. De wedstrijdkleding is aangetrokken. Hier een meneer met een korte oranje broek. Met uh, nog de Zuid-Afrikaanse look. Ja, die zit er nog steeds op, ja. De luipaard look. Geweldig was dat. Helemaal in het oranje ja. met uh, een luipaard riem om. Een luipaard stropdas. En de leeuw, hè, hier. Maar wel een Russische oranje mut. Een Russische oranje mut, ja. Maken we ervan. En uh, vandaag knallen we erop. Maak eens 2-0. Echt waar, zo simpel is het? Ja, kei simpel. Die denen, hartstikke leuke mensen, hele lieve mensen, aardige mensen. Dus ik kan niet voetballen. Hoe bent u opgestaan vanochtend? Met, eh, nou, veel koppen in. Het was gisteravond supergezellig in de tent. Hier? Ja, hier de tent, op de camping. Met 54 en dan nog eens ook in kunnen dansen. Nou, dat is echt geweldig. En veel bier. En veel bier. Zeg, als u zo'n kater heeft, dan wordt het een lange dag voor u. Nee, echt niet. Ik ben wel helemaal het mannetje. Straks gewoon een biertje erin, weer? Ja, juist. Ja, ja, ja. Over ja, denk een uurtje. Dan hebben we de eerste weer te pakken. Dus ja, dat moet lekker. En als ze dan gewonnen hebben, dan maken we één groot feest ervan. Waar gaat u naartoe na de wedstrijd? In principe in eerste instantie naar de FanZone. En, uh, en daarna gaan we hier weer terug naar de tent. Dus dan kijken we gewoon even wat het gezelligst is. Hè. Maar in principe uh, naar de fanzone. Zijn we we zitten op... even te rekenen. De wedstrijd is afgelopen hier lokale tijd uh, 7 uur rond een uur of negen. Ja, een uur of negen. En dan even lekker naar de fanzone. En dan gaan we daar nog lekker bruisend uh, vieren. En dan uh, om nu of twaalf één uur, dan verdwijnen we hier weer in de feestent. En dan wordt het weer laat vannacht. En dan wordt het weer laat vannacht. En dan okay. staan we morgen weer met dezelfde hoofdpijn op. Dus hij gaat zo acht dagen door. Het is afzien ook. dus. Ja, ja het is heel zwaar. Zo uh, ja, het is hard werken. Het is ontzettend hard werken daar zo op die Oranje Camping. Je moet gewoon vroeg opstaan, want je moet op tijd in vorm zijn, Bas. Dat is duidelijk, ja. Uh, Bert, we gaan uh, naar uh, komende maandag. Want dan is het 35 jaar geleden dat Mariniers een eind maakten aan de kaping van een trein bij de punt door Molukse jongeren. En minister Hille van Defensie kondigde deze week aan dat hij de Mariniers van destijds alsnog wil onderscheiden voor die Bevrijdingsactie. En dat zorgt voor nogal veel emotie. We praten erover met Sylvia Peserirel. Die is moeilijk schrijfster, filmmaker hier in de studio. Maakte een, een speelfilm over die, uh, over die treinkaping. Terug naar die bewuste dag. dat De trein werd bestormd door mariniers. Ondersteund door straaljagers. Dat is wel een heel rustig geluid. Het, ja. Nee. Uh, dat gaat niet lukken. Dat, dat, komt, uh, dat komt zo dan nog wel. Wat, wat weet u zich nog te herinneren van, van destijds? Heeft u daar actieve herinneringen aan? Ja, daar heb ik uh, zeer actieve herinneringen aan. Uh, ik heb die herinneringen ook uh, verwerkt in, uh, in mijn boek, De Verzwegen Soldaat. Uh, ik kan me nog zo goed herinneren dat, uh, dat ik ochtends op de bank lag. Ik wist dat de trein werd aangevallen... Uh, ik lag op de bank en ik had de radio aan. En de hele nacht en, uh, avond en nacht waren er uh, uitzendingen. En ging het om uh, het, um, uh, het herstellen van, van het recht in, uh, in Nederland. Hm. En dat zei minister de gaai Fortman destijds. Ja. En toen wisten wij één ding. En dat, dat was dat ja, de trein aangevallen zou worden. Ik ben op een gegeven moment even in slaap gedommeld. En ik werd wakker door het geluid van de gierende straaljagers. Dus eerlijk gezegd vond ik het niet zo heel erg... dat dat geluid net niet nee. te horen was. Maar uh, met uw welnemen wil ik het toch nog even laten horen. We gingen een talud op, en over de rails naar die trein toe. Uh, we zagen dus toen we naast, naast de rails stonden... dat er op ons werd geschoten, er kwamen rookpluimpjes... Richting ons. Ik hoorde ook achter mij hoe ze schiet op ons. Nou, toen ben ik maar naar binnen gegaan als eerste. En uh, nou, wat je daar dan ziet, die, uh, die pullen. Het stonk verschrikkelijk. En een, een, een nou ja, enorme rook en ook geschreeuw er binnen. En... Op het moment dat wij de deuren openschoven, uh, werd er vanuit de vrouwenafdeling uh, geschoten. Ja, het waren geen straaljagers, maar we hoorden vooral het schieten. Hè? De beschietingen toen de mariniers, uh, uh, nadat ze met uh, van die springramen de deuren hadden opgeblazen, ja. naar binnen kwamen. Zes kapers uh, kwamen om twee, twee gijzelaars. Uh, twee gegijzelden. Of de gegijzelden heet dat, ja precies. Twintig dagen duurde de gijzeling. Wat, wat vond u van die treinkaping destijds als Molukse? U bedoelt te vragen of ik erachter stond? Ja. Ja, helemaal. Ja. Ja, ik begreep uh, heel goed waarom, uh, waarom dit gebeurde. Ik begreep ook heel goed waarom het anderhalf jaar naar Wijster gebeurde. Uh, naar Wijster... Dat was een bezetting van een, van een school, hè, zoals we weten. 75. Nee, nee. Uh, in Wijster, dat was in 1975, ja. werd uh, ook een trein uh, gegijzeld en mm. uh, gekaapt. En tegelijkertijd vond er, uh, de bezetting van het Indonesisch consulaat in Amsterdam plaats. Mm. Mm. De bezetting van de school waar u op duidt, is, uh, vond ook in 1977 uh, uh, plaats. Ja. Ja. Uh, ja. Dat was het punt, toch? Dat, in 1977 was het bij de punt, de ja. trein bij de punt. En in 1975 was het de Bezien. trein bij Wijster. Ja. Ik zei dat ik het begreep. Ook uh, dat het anderhalf jaar na Wijster... Uh, opnieuw een uh, kaping had uh, plaatsgevonden. Want, en, en het lijkt een, een steeds terugkerend refrein... als het gaat om de uh, verhouding tussen de Nederlandse overheid... en de Molukse gemeenschap. Er wordt niet... Naar ons geluisterd. Er wordt, wij worden uh, vanaf 1951, het moment dat mijn ouders uh, en, en, en alle andere knilsoldaten en hun gezinnen naar Nederland kwamen. zijn wij genegeerd. En worden wij nog steeds genegeerd. Ja, want even voor het historisch perspectief. Uh, Molukkers vochten mee aan de kant van de knil, van het Nederlands Indisch leger. Het waren knilsoldaten uit, ja. het, uh, uit ja. het Nederlands Indisch leger. Ze werden hier naartoe gehaald en er werd ze beloofd. uiteindelijk gaan jullie weer terug naar Indonesië. Zij werden uh, op dienstbevel naar Nederland gebracht hm. met de belofte dat zij hier slechts tijdelijk zouden zijn. Niemand heeft ooit gedefinieerd wat tijdelijk is. Er is wel gezegd van drie tot zes maanden. En verder heeft niemand van de Nederlandse overheid... in 1952, een jaar na dato, een jaar na aankomst... de moeite genomen om tegen de Molukkers te zeggen... het lukt niet, we kunnen jullie niet meer naar huis brengen. Ja, omdat de, situatie, de politieke situatie in Indonesië volledig gewijzigd was. Hè? Even, uh, uh, zelfs als dat zo was... Mm -hmm. Dan nog vind ik het niet meer dan fatsoenlijk... dat als iemand iets, jou iets belooft... en hij of zij kan het niet nakomen... dat hij dat, dat dan ook even uitlegt. Ja. Maar u zegt uh, van, ik begreep het, anderhalf jaar na de vorige kaping... Um, er was eigenlijk helemaal niks gebeurd in die tussentijd. Er, er, er was in die tijd helemaal niks gebeurd. Wij hoopten. Weet u, het is niet, het is niet zomaar iets hè, om, om met geweld en met het nemen van mensenlevens, iets te bereiken. Het, het, het, uh, wij, wij praten niet over de acties, en met wij bedoel ik de moeilijkste gemeenschap... wij praten niet over de acties alsof dat iets is wat wij ja. gewoon doen... Nee, we hebben heel goed begrepen waarom ze het deden. Ja. Het was onder andere om de pijn van onze ouders... Om, daar, uh, uh, om dat te ventileren, om daar uiting aan te geven. Ja, maar dan heb je dus twee keer eigenlijk dezelfde noodkreet die, uh, die je slaakt. Dat, dat is het. Erg hè, dat na de eerste noodkreet ja. dat we niet werden gehoord... Ja. Nou, laten we dan over de, over de actie zelf. Uh, uh, want of je die noodkrit dan zo moet ventileren. dat is een discussie waar we 35 jaar later nog steeds. Uh, uh, een heel programma over kunnen, aan kunnen wijden. Laten we naar de actualiteit gaan. Want wat vindt de Molukse gemeenschap ervan. dat minister Hiller nu de Nederlandse militairen. een insigne wil geven? Want daar gaat het om. Hè? De bijzondere eenheid die die, uh, die, die kaping oplossen destijds. Wat vindt u ervan? Schandalig. Ze vinden het op de zoveelste trap na. Molukkers zijn daar razend over. En opnieuw uh, moet ik herhalen dat er niet met de gevoelens van Moluk Molukkers rekening is gehouden. Oké, okay, Maar is er niet ook begrip voor de actie van die militairen? Die handelden gewoon in een dienstbevel. Net zoals de, uw, uw vader bijvoorbeeld ook terugkwam uit Indonesië. Weet u wat meneer Kees Kommer, uh, de, het hoofd van, uh, van die bijstandseenheid, uh, destijds zei? Mm -hmm. Er zijn mensen gestorven en voor het neerschieten van mensen heb ik geen uh, lintje nodig of insigne nodig. Mm. Nou, komt het goed uit. We hebben meneer Kommer ook, uh, ook aan de lijn. Uh, goedemorgen, meneer Kommer. Goedemorgen. U krijgt trouwens dat insigne uh, aangeboden. Neemt u dat ook in ontvangst? Nee, dat ga ik weigeren. U gaat dat weigeren? Waarom? Ja. Ik ga dat weigeren omdat ik het uh, ethisch onjuist vind... dat de regering staatsburgers beloont voor het doodschieten van mensen. Maar ja, het, wa het was een dienstopdracht. Um, u heeft gehandeld uh, in opdracht. En u heeft daar wel uh, ja, die bevrijdingsactie uitgevoerd. Dat is waar. Wij als eenheden hadden de opdracht om zeg maar te, waar te nemen wat er gebeurde. En uiteindelijk is dat helaas. Uh ja, geëindigd in een actie waarbij een aantal mensen is gedood, onder de zes maluxus en de twee grijzelden. Dat is helaas een trieste constatering om dat te doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik daar een lintje voor wil hebben. En hoe denken andere oud militairen erover? Want u leidde destijds die militaire bevrijdingsactie. Ja, zeg, ik uh, was een van de bevelvierde officieren ja. van de bijzondere bijstands en het krijgsmarkt. Dat waren de dus precisieschutters die om de trein lagen. Ja. En de Rijkspolitie eenheid die lag boven, boven Smilde. En daarna had je ook nog de eenheid van de mariniers. De, de, en die. die Drie eenheden. Die actie werd uiteindelijk gecombineerd door de commandant BBEK. Ja. En die BBE die krijgt nu dus een insignia geboden, maar hoe denken ja. u, meneer Kommer, uw leider, een van die onderdelen, maar hoe denken u medemilitairen over het uh, krijgen van zo'n insignie? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb niet zoveel contact met hem. Ja. Zullen we even kijken naar een van de zes piloten die destijds we hoorden die straaljagers net al in het volgende moment lagen over de gekaapte trein vlogen, s morgens vroeg, eigenlijk in de ochtend. Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten, was op tocht. Op het Meneer Berlijn, wat vindt u van die actie van minister Hille? Zou u, u komt dan niet in aanmerking voor zo'n insigne, stel dat dat ook uh, u geboden zou worden, zou u het aannemen? Nou, laten we vooropstellen dat uh, minister Hille dit doet met de beste bedoelingen. Hij wil de inzet van militairen, die destijds inderdaad uit naam van onze samenleving uh, de rechtsorde moesten herstellen, uh, dat wil hij uh, erkennen. En dat als militairen gevaarlijke, moeilijke dingen doen, dat die erkenning is. Dat vind ik prima. En als ik, wat dat betreft geen ja. slecht woord over Mr. Hiller. Alleen, kom, alleen, alleen Kommer zegt, er zijn burgerdoden bijgevallen. Ja. En dat had ja. nooit gemogen. Daar moet je zo'n insignie niet krijgen. Nee, maar wat mij het omgaat is dat het insignie, dat betekent voor twee de groepen mensen twee hele verschillende dingen. De ja. militairen, deze, die erkenning voor nogmaals. Mr. Hiller bedoelt dat goed. Maar... Tegelijkertijd is, als je zo'n erkenning doet, ja dan misken je toch een beetje wat mevrouw uh, uh, Sylvia net uh, vertelde. Je miskent dan toch uh, het, het enorme verdriet, frustratie, boede, et cetera, in die Murukse gemeenschap. Ja. Wat we eigenlijk nooit met z'n allen als Nederlandse gemeenschap een keer goed met elkaar hebben uitgesproken. Dus van al die facetten die aan die kaping zitten, de, de, de aanleiding, uh, de achtergrond. Et cetera, et cetera. Daar licht je er nu eentje van uit. Dat yes. is de inzet van de militairen. En ik kan me zeer goed voorstellen dat dat wederom... tot enorm ja, uh, uh, gevoel van miskenning leidt bij die Molukse gemeenschap. En dat uh, en eigenlijk zouden dat... er eerder excuses moeten worden aangeboden dan een insigne. Ja. Ik vind dat je met elkaar een keer dat gesprek goed moet voeren. En dat je alle facetten van, van uh, die problematiek een keer met elkaar moet uitspreken. En mevrouw Pertjeon heeft zeer gelijk. De, de spijt zijn de knilmilitairen... Mijn vader was ook knulmilitair, die sprak met groot uh, respect en waardering voor de Molukse soldaten. Dat waren de meest trouwe en dappere soldaten in de eenheid vaak. Die zijn hier naartoe gehaald, die werden uh, enorm uh, slecht uh, neergezet. De eerste wat ze hoorden in Nederland was dat ze het uniform niet meer mochten dragen. Een klap in het gezicht van deze dappere strijders. En dat daar in die gemeenschap gevoelens van verdriet en boosheid en frustratie zijn ontstaan, is volstrekt te begrijpen. En nogmaals, ik vind het, de bedoeling van minister Hille die, die respecteer ik. Ik begrijp hem, maar het is, een verkeerde, uh, het is een verkeerd iets op dit moment. Ja, maar u zegt van het gesprek moet worden aangegaan. Hoe, hoe ziet u dat uh, dan voor zich? Moet dan de politiek het gesprek aangaan? Moet uh, mensen van het kabinet, Hille, misschien de premier, uh, dat gesprek aangaan? Ik denk dat uh, met de Molukse gemeenschap een keer dat gesprek gevoerd zou moeten worden met elkaar. Met onze hele samenleving en hoe je dat doet, dat, daar mogen we dan op gaan studeren. Maar ik vind het één uh, het zaak daaruit lichten. De bevrijding van de militair, de inzet van de militaire... Dat vind ik eenzijdig. <tie> en dat valt slecht. En ik, ik luister goed naar wat naar mevrouw, het, uh, mevrouw pessier ron zegt. En ik kan me daar heel goed uh, bij indenken. Mevrouw pessier dank u wel meneer Berlijn. Mevrouw pessier uh, hoe ziet u dat? Een gesprek zou dat helpen? Zoals Berlijn voorstelt? Ja, een gesprek zou absoluut helpen. Maar mevrouw weet, u wat, echt helpt? weet hmm? u wat echt helpt? In de geschiedenisboeken. Op de, lagere, op de basisscholen en op de middelbare scholen wordt met geen woord, misschien met één regel, iets over de geschiedenis van Molukkens in Nederland verteld. Dat vind ik een godspaar. Dat vind ik verschrikkelijk. Hoe er moet je... eigenlijk iets staan zoals uh, net Berlijn het zei... van uh, die knielmilitairen. dat waren de dapperste uit, uh, uit de eenheid. Dat waren de mensen die voorop gingen. En die is groot onrecht aangedaan op het moment dat ze hier terugkwamen. Nee, ik wil gewoon dat het verhaal wordt verteld. Waarom wonen er Molukkers in Nederland? Mm. Hoe komt het uh, dat zij ooit iets met Nederland te maken hadden. Dan krijg je dus dat hele Nederlands-Indië-verhaal. Met het uh, verhaal over de Tweede Wereldoorlog in, uh, in Indië. Met het verhaal over de Besiyab. Je kunt daar in de rol van de Amonese, toen nog Ambonezen soldaten kun je daarin noemen. En zo gaan naar waarom zij uiteindelijk in 1951 naar Nederland kwamen. Het begint bij kennis. En kennis moet je brengen aan kinderen. Zo voed je, voed je een volk op. Ik vind het... Een ontzettend goed idee als uh, de Nederlandse overheid met uh, vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zou praten over hoe we hier uitkomen. Er is één manier waarop we er niet uitkomen. En dat is als, als minister Hille nou dit insigne gaat, uh, gaat uitreiken. Echt, ik, wat ik net al zei. Mensen voelen het werkelijk als de zoveelste trap na. Dank u wel. Dank. We gaan naar een laat. John Lennon, just like Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bas van Werven en Bert van Sloten. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone It's been too long we took the time No one's to play a minor time Trip somewhere far, far, far, far, far, far. De onvergetelijke John Lennon met het nummer Just Like Starting Over alweer uit 1980. Het is weer tijd voor de Radio 1 Oranje Soap. Vandaag maken we mee hoe de bewoners van de Sterrewijk in Utrecht net als heel Nederland zich opwarmen voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal vanavond. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Hey, ik neem je mee. Welkom in Sterrewijk. Hey, ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. Je hebt je mooie gimpak weer aan, dus dat is perfect. Riet is, uh, is het niet, hè? Nee. En Ria en Corrie en Bernadette. Kom jij lekker op die blauwe stoel? Heb je een eigen matje hier al? En dan gaan we lekker starten, dames. Vanavond is het dan zover. De eerste wedstrijd van het elftal. Het wijk is er klaar voor. Buiten is alles oranje. En in het wijkhuis is zelfs het opwarmen begonnen. Alleen Riet is er vandaag niet bij. Lekker even draaien met de schouders. Uw, mag best een beetje kraken. Uw, je mag best een beetje verder gaan nog. Gaat het oh, goed, Corrie? Jawel. oké. Okay. Dan word je nu al moe. Het zijn net begonnen, toch? Goed zo. Ik val niet mee, hoor. Moet je kunst steuken. Ga ik een pakje check, maar nat leggen en dan gaat het wel. Ja, het gaat goed hoor, maar ik voel wel mijn rug, maar ja, dat is de bedoeling. Hè? Ik probeer wat ik kan en uh, ja, dus die gaat dan houdt het op. Nou, maar zullen we weer gaan staan, want we moeten wel even opwarmen voor de EK natuurlijk. Hè? Wij moeten ook lekker meedoen, komt ie, de armbeweging. Woe. Probeer het een beetje actief te doen, hè? net als een keeper. Als een voetbalkeeper sta je in het doel, met die armen zo wijd, actieve benen, komt de bal eraan, komt de rode bal eraan, nee, oké, okay, pak de bal. Je ja, bent een beetje fanatiek hoor die schop, beetje fanatiek, schop, oké, okay, naar de kruisbeweging, armen hoog, doe het, we are the champions, we are the champions, joehoe is je wat heb je, je was brandt de laatste tijd. De laatste wedstrijd was wel leuk nee. maar vet. Er, zijn mensen, dus er zijn ook mensen die kunnen ook fouten maken. Ja. Dus, uh, maar je wordt ja. goed voor betaald dus uh, Je ja. ja. ze moeten de best doen hè. Nee, Riet, uh, Riet gaat in de rug. Oh, en die en en de nee, dan moet er loodgieter komen. De loodgieter komen. Het lekt. Nee, ik vroeg ja, om Riet nekt. niet, dus hij ja. zo dus, uh, nee de loodgieter komt want het toilet lekt. Wat is daar nou waar? Die heb zijn rugpijn. <lacht> ik neem je mee. Riet, die eigenlijk ook aan de opwarming mee had moeten doen. Nee, ik was er niet. Nee, ik zat te wachten op de loodschieter. Ja, in mijn badkamer is een toiletlek. Ik moet kijken hoe vies mijn mat is, kijk. En daar precies helemaal zo doorheen. Nou vind ik vies. Smeren. Die badmat die is hartstikke vies, helemaal nat. Nou, die kan ik wel weggooien. En heb je een gebeld? Ik heb een portaal gebeld. Maar mee. ik denk dat hij dat een maandag komt. Dus, uh, ehm... je, je zet... daar geweest? Nee, ik ben niet geweest. Oh, ja. En uh, toen zegt ze tegen me vorige week... Je moet wel serieus blijven. Dat zet zei, echt... toch? Ik ken dat niet. <lacht> Kom en, en, en dat helemaal bukken met je handen zo plat op de grond ziet zie je dat ja, mijn? Zie je zie mij. Mijn? Kijk ik kom niet verder Ga ja. zo. Dus ik stond zo. Toen zegt hij mij ook doe ik een hier gang. Terwijl ik nergens ja. meer. Helmus van der zo ben ik van Duitse bloot. Goed zo hoor. Hey. Hey. Hey, te kijken. 12 jaar op het conservatorium gezeten. 12 jaar! Ja, schoonmaken, hoor dat. Aan het einde van de straat bij de groentegroothandel zit de stemming er voor vanavond al goed in. Al zijn er wel twijfels bij groentesnijder Peter. Gauw maar, het was. Mis er niet. maar, het was. De stapelen zich op rond de Uitingen van spelers, richting de bondscoach over medespelers. Lees in de, de krant, hè, dagelijks. Ze zijn moederspelers. Ze moeten zelfs trainen achter, achter, achter dit de deuren. Ik heb nog nooit getraind met mijn jongens achter te de deuren. Nou, ben ik ook niet in Nederland zelf, maar... Dat zeggen we weer genoeg. Dan heb je of iets te verbergen... of je bent bang dat de tegenstander het uh, doet Maar Denemarken Denemarken, is echt van... We zijn bang voor Nederland. Dat kan, uh, of Denena Denemarken die willen zich graag in de underdog uh, nestelen. Met Morten Olsen. Dat is daar ook wel een, een geslepen persoon. Als coach zijnde. Maar we zullen zien. Ik denk als ze binnen... Uh, Binnen het tijdbestek van de eerste helft niet met één 0 voorkomen komen staan, in Nederland. Dan wordt het een verre Er lopen hier mannen die vroeger ook uh, hooglopen voetballen. En die waren blij dat ze een paar schoenen kregen van, uh, van een sponsor. Dan, uh, dan sprongen ze en gaat aan een gat aan de lucht. En tegenwoordig hebben ze, denk ik, voor elk duel hebben ze een, uh, een, een paar nieuwe schoenen. En dan vragen we wel eens af, wat gebeurt er met die oude zooi? Ik zie dat ook. Nou, heel af en toe komen die spulletjes in de wijk terecht. We lopen die jongensportaal een keer met fg prullen. maar wat gebeurt er met al die spullen van Nederland zelf al? Gezien deze tijd in de, die het uh, iets minder hebben dan de gewiddelde Nederlander, die zou best wel uh, een moeite willen doen voor de schoenen van Van vanmorgen. Komen er ooit schoenen van Van Bommel in het Sterrenwijk? En wordt het vanavond een feestje of krijgt groentesnijder Peter gelijk? Luister morgen weer naar de Oranjesoop, tijdens de sportszomer op Radio 1. Vanuit Sterreweg in Utrecht. De groentesnijder daar wellicht straks in een oranje shirtje aan het groentesnijden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gert Kluk. Dit is Radio 1. De storing bij Vodafone is voorbij. Ruim een miljoen klanten konden sinds vanochtend vroeg niet bellen en internetten. Dat was een kwart van het totaal aantal mobiele klanten van de telecomaanbieder. Vodafone meldde om 10 uur dat de storing was verholpen. Klanten die nog problemen ondervinden moeten hun toestel aan- en uitzetten. Wat exact de exacte oorzaak van de storing is wordt nog onderzocht. Het Maastad Ziekenhuis Rotterdam doet aangifte tegen een aantal studenten wegens inbraak. De studenten wonen als anti-kraakwacht in een oud gebouw van het Maastad Ziekenhuis... en hebben in afgesloten ruimtes patiëntendossiers en andere medische informatie gevonden. Het ziekenhuis erkent dat de medische dossiers daar wellicht niet hadden moeten liggen. In België is een Koran-docent ontslagen omdat hij niet de ambulance belde... toen een leerling een epileptische aanval kreeg, maar Koranverzen ging oplezen...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 ABB Verkeersinformatie. Op dit weekend, dit weekend zijn er nogal wat werkzaamheden op snelwegen. Het zijn er zelfs een paar dicht. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht is wat anders aan de hand. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie bij Roosteren. Het levert 4 kilometer file op. Het staat behoorlijk stil daar. Op de A15 Breda Rotterdam werkzaamheden bij de Van Brienorbrug. Er staat 5 kilometer file achter. Op de A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom is een auto met aanhanger geschaard in de Heidenoordtunnel. Er staat 2 kilometer file. Twee rijstokken zijn dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo de hoogtepunten van wat afgelopen week te horen was op Radio 1. En de dagelijkse column op zaterdag verzorgd door profielrenster Marijn de Vries. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer.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 het werk uit de handen neemt. Let some air in. Dat is namelijk de titel van Alan Clark. Alles wijst erop dat Spanje dit weekend aanspraak gaat maken... op het Europees steunfonds EFSF. Een stresstest van het internationaal monetair fonds... het IMF, waarmee het monetair fonds de veerkracht van de Spaanse bankensector meet... en ook kijkt naar zwakheden. En sterkheden wijst uit dat de Spaanse banken... tenminste 40 miljard euro nodig hebben om hun kapitaalbuffers te versterken. Lees te voorkomen dat ze omvallen. Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance in Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat bericht, meneer Benink, van het IMF-doc afgelopen nacht op. Um, uh, hoe, hoe vindt u dat moment? Goed gekozen of niet? Nou, kijk, ik denk dat ze het gekozen hebben op het moment dat inderdaad. Uh, vrijdagavond de, de, de beurzen dicht zijn. Tegelijkertijd dient het ook als input voor een. Um telefonische conferentie van de ministers van financiën van de eurozone later vandaag. Dus in dat opzicht past het wel dat het uh, uh, snel is gekomen. Nou, uh, vanmiddag dat telefonisch overleg. Wat verwacht u ervan? Gaan de ministers van de eurozone daarmee instemmen met dit reddingsplan? Ja, ja, wat, uh, ik denk dat dit... De interessante input is. Kijk, we moeten gewoon uh, zorgen dat het bancaire systeem in Spanje, maar ook in andere Europese landen, nu eindelijk eens even adequaat wordt, van nieuw eigen vermogen wordt voorzien. Amerika heeft dat in 2009 met een strenge stresstest gedaan. Wij zijn nu drie jaar later nog steeds bezig uh, met na te denken hoe we de, zeg maar, dit soort problemen met de banken kunnen oplossen, terwijl we natuurlijk ook nog een schuldencrisis van landen hebben. En die twee gaan heel erg met elkaar, zeg maar, elkaar negatief beïnvloeden. Ja. Dus het is een zaak dat er nu wat gebeurt. Ja, toch het sentiment, hè, dat is nu al, uh, wel duidelijk. Dat is, uh, dat is negatief. Dat was het wel in Spanje. Uh, uh, we zien mensen daar bij, uh, bij banken uh, protesteren tegen wat er gebeurt bij die banken. Maar gaat dit helpen, tenminste 40 miljard, om die banken weer op de, op de rit te krijgen en het vertrouwen terug te brengen? Nou, die 40 wordt echt wel gezien als een, als een bodem, als een ondergrens. En uh, hoogstwaarschijnlijk zal het op neerkomen als de Europese ministers van Financiën houden besluiten om een kapitaalinjectie te doen in het, uh, in het Spaanse bankwezen, als Spanjaarden daarom vragen, dat we op een bedrag zullen uitkomen wat veel hoger ligt, tussen mm -hmm. de 60 en 80 miljard, om heel nadrukkelijk het signaal te geven aan beleggers op financiële markten uh, dat er voldoende eigen vermogen in het Spaanse bankwezen zit. Ja, dus we zijn er nog lang niet met die 40 miljard. Maar die 40 miljard is echt een, een bodem en ik ik denk dat ze gaan inzetten op een veel hoger bedrag. En waar gaat het dan om? Waar, hoe is die schuldpositie ontstaan? Zijn dat hypotheken bijvoorbeeld... Nou kijk, het is natuurlijk zo dat Spanje de afgelopen tien jaar een enorme zeg maar, stijging heeft gehad van ongelooflijk goedprijzen. Uh, gefinancierd door de banken. Het is een enorme bubbel, prijzen zijn gestegen, er is heel veel gebouwd. En nu blijkt het toch dat, uh, uh, dat er veel problemen zijn met die leningen En die banken moeten daar dus op gaan afboeken. En dat gaat natuurlijk om grote verliezen. En dat gaat ten koste van een positie aan kapitaal die nu ook moet worden aangevuld. Duidelijk. En met uh, zo'n 80, 90 miljard, dan moeten we er zijn. Uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk, dat weet je niet, want uh, Spanje is natuurlijk ook nog verder aan het verslechteren. Maar ik denk dat het wel een belangrijke stap zou zijn. Dank, Harold Bening, hoogleraar Banking and Finance in Tilburg. Het is bijna tien minuten over half elf op deze zaterdagochtend. En elke week hoort u rond deze tijd de hoogtepunten van een week Radio 1. Opvallende uitspraken, heftige discussies, verslaggevers, presentatoren die uit hun rol vallen. Wij zijn er niet bij hoor. Noem maar op. Nog niet. Ze zijn samengebracht <laughs> door Ivo Zamplonius en Misha Blok. En dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week, Radio 1. Radio 1. Hoewel de Radio 1-sportzomer pas gisteren van start is gegaan... was er volop sport deze week. Er werd gekreund... <truimert> Uh, getennist op Roland Garros. En onze eigen Aranska-Rus verloor van Kaya Kanepi uit Estland. Commentator Marcella Mesker. De eerste 14 games, ja, mentaal totaal niet aanwezig. Ze verliest drie love games op rij. Mentaal niet aanwezig? <lacht> Waar was Rus dan wel? We hebben daar natuurlijk naar gevraagd in de persconferentie. Ze zei zelf, ja, ik bewoog niet goed. Ze heeft het uh, toernooi voor Roland Garros last gehad van de Rus. Hmm, eerst last van een Rus en nu dus van een Estlandse. Een veel voorkomend neveneffect van sporten is zweten. En dat zou verboden moeten worden als het aan de VVD ligt. Die wil de uitkering korten van sollicitanten die naar zweet ruiken. VVD-Kamerlid Malik Asmani, goedemorgen. Goedemorgen. Stel nou dat ik het gewoon heel spannend vind uh, om te werken uh, bij, uh, op mijn eerste dag en daarvan gaan zweten. Uh, daar kan ik toch niet zo heel veel aan doen. Ja, dat is natuurlijk een natuurlijk een, een voorbeeld wat plaats kan vinden. Maar het gaat meer om het algemene verhaal. Dus je heeft het dan over opzettelijk zweet. Of? Juist in deze tijden zorg je ervoor dat je ja, niet met 1-0 achterstand staat op het moment. Wanneer je daar onvoldoende aandacht aan besteedt. Tja, en een 1-0 achterstand in de sportzomer, dat kan natuurlijk niet. Ook verslaggever Meino Remmers heeft de afgelopen week een natte rug gescoord. Het is rennen van de metro naar de tram, want het is echt een overstapstation, Plein. De gezichten staan een beetje secundeurig, maar dat komt niet doordat het onveilig is, maar het heeft eerder te maken met het grijze, malse regentje uit de lucht. En sommige mensen zweten voor het goede doel, terwijl ze bijvoorbeeld de Dues op fietsen. De 81-jarige oud-premier Dries van Acht wilde graag de berg op, maar mocht niet van zijn vrouw, omdat hij aan zijn heup was geopereerd. Meneer van Acht, goedemorgen. Goedemorgen. En u luistert natuurlijk altijd naar hun vrouw, Ja, dat is wel het verstandigste, dat is al eerder gebleken. Hoe lastig, meneer Van Acht, is het vanochtend om de verleiding te weerstaan? Zolang iedereen een fiets van mij vandaan houdt, kan ik niet <lacht> anders dan bergop lopen. Gelukkig kan zijn kleindochter wel meedoen. En, en als hij straks langskomt, wat roept u dan? <lacht> ja, ik denk dat ik dan te ontroerd zou zijn, nu al, om iets te kunnen roepen. Ik neem je mee. De Oranje Soap. Waarin we de bewoners van de Utrechtse Sterrenwijk volgen... en horen hoe voetbal het familieleven kan verrijken. Ik kijk beneden, mijn zoon keek boven, ja. Dat is ook de spanning, moet je goed horen. Dat we kennen elkaar niet verdragen dan. We kennen elkaar heel goed verdragen, behalve het voetballen. Nou, iedereen heeft zijn eigen mening en dat bots. dat is niet goed. Die zijn van huis uit allemaal heel uh, fanatiek. Ja, als je de trap opging en, en uh, ze kregen een tegendoelpunt, kreeg ik de schuld omdat ik naar boven liep. Ik moest blijven zitten op het plekje waar ik zat. Afgelopen maandag arriveerde ons elftal in Krakau en werd daar verwelkomd door Poolse schoolkindertjes. Het, ja, laat die leeuw niet in zijn gempie staan. Want de eerste oranje wedstrijd is vanavond in Kharkov. Gelukkig zijn daar Nederlandse supporters om ons een eerste indruk van de Oekraïnse stad te geven. Armoede. Wegen die uh, helemaal uh, kapot uh, zijn. Uh, geen riolering. Er is dus geen riool. Maar gelukkig heeft verslaggever Jeroen de Jager dit mysterie snel opgelost. De politie hier, trouwens, dat zijn imposante petten die ze op hebben. Zeg, pot voor drie dubbeltjes. Dat lijken wel aureolen die ze boven hun hoofd hebben. Gisteren ging de Radio 1 Sportzomer echt van start. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wij hebben er natuurlijk zin in, maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Zoals dominee Geremdaad. De hele dag hoor je op de radio, sportzomer, dit is sportzomer, dat. Je ziet al die deskundigen oeverloos lullen en kwijlen. En dan die verschrikkelijke commentatoren, die walgelijke ijdeltuiten. Ik ben echt kats en kats, misselijk. En ook presentator Kees Boonman ziet een beetje op tegen al het sportgeweld. Kees, wat vind jij ervan? Wordt het je nu al te veel? Het is een onvoorstelbare sportdominantie. Ik vind, het, uh, ja, ik vind het gewoon te veel. Ik hoop dat Oranje het goed doet, want oh... Maar ik zie jou nog niet met een oranje muts uh, door de tuin. Uh, nee, nee, maar hè? kijk, als het echt heel erg wordt... misschien wordt het wel verplicht in het land... en dan zou ik toch mee moeten doen. <middels> Alle omroepen maken negen weken lang gezamenlijk radio. Er zijn nieuwe presentatieduo's gevormd... dus andere werktijden voor presentatoren. Vooral het bioritme van Willemijn Veenhoven was helemaal in de war. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent al, uh, goedemorgen het, eigenlijk ja. nog. Ja, het is eigenlijk nog hartstikke lang lang morgen. Ik ben, al, ik ben al heel erg ik lang op. Ja. Ja. Ja. Jan, goedenavond. Goedemorgen. Ja. Het wordt steeds beter. Ja. Ja. Even lieve luisteraar. Normaal, we, normaal ja. werk ik s'avonds op Radio 1. En voor mij is dit al bijna middag, maar het is nog steeds uh, pas 7 ja. minuten voor half elf. Goedemorgen dus. Ook Dione de Graaf moest even wennen aan het presenteren van de sport- en nieuwsquiz. Ik ben volgens mij nog zenuwachtiger voor die quiz. <lacht> dan ik u, want ik... ik sleep jullie er samen door. Oh, ja, en ik moet het allemaal goed en het, het moet snel dat u het ook nog begrijpt. Uh, Jurgen, ik had wel heel veel respect voor je, maar het ja. gaat maar ja, door. Ja. Het was gisteren de dag van de winnaars, dus oudkeeper Hans van Breukelen was bij ons te gast. Een echte winnaar, maar niet bij iedereen geliefd. Het is ook niet zo raar, want in de wedstrijd tegen Duitsland deed jij wel een beetje raar. Ja, ik wilde ten koste van alles winnen. En dan, dan, dan doe je dingen, dan, bijvoorbeeld je vangt iemand op op je knie. En dan, dan moet je hem eigenlijk optillen en zeggen sorry. Maar op dat moment boog ik hem over hem heen en zei ik scheisse. Sorry, wat zei je toen? Scheisse. Oké, okay. ga door. En daarna...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 Tot slot de tip van oud-volleybalcoach Peter Blanger. Sta je niet blind op je laatste overwinning? Heb je de medailles thuis nog aan de muur hangen? Uh, ja, dat hangt er nog steeds. En, en uh, hangt die in zicht? Kan je hem elke dag even zien? Uh, ik, kan dag even zien. Uh, ik kan hem elke dag even zien, ja. En doe je dat dan? Uh, nee, want anders val ik van de trappen. <laughs> Oké. <Okay. Ja. laughs> nou, hoort u ook zoiets geks, iets moois, iets ontroerends. Mail of twitter ons dan naar Apenstaart. Dit is Radio 1. En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. Te voy a hacer yo soy ik me gusta la canela me gustas tu me gusta el Radio, Radio Radio Eén. precies. Ja, mooi, hè? Cinco de la mañana. Wat u zegt. Nou, no, dat klopt niet de helemaal, de maar toch? Brilla. Remedio Chino e infallible. Oh, en ineens haalt u op. Ja, daar haalt u op, ja. Lekker, maar lekker. even van de raarste nummers die ik ken, maar een heerlijke zomerhitte 2001. Elke zaterdag hebben we een column van profwielrenner Marijn de Vries. En ze is hier uh, bij ons, uh, compleet in wielenten. Ben nu komen fietsen of ga je terug? Nee, ik ga terug op de fiets. Ik ben met de trein gekomen en uh, dadelijk uh, fiets ik terug naar Zwolle. Weet Dan mee. heb je... Ja, dat wou ik zeggen, dat ja, mee. Ja, dat, <laughs> dat heb ik wel even uitgezocht, want uh, 90 kilometer tegen de wind in, dat... Uh... Ja, maar maar, daar krijg je enorm goede spieren van. Jan Jansen zei altijd, ik heb de Tour gewonnen... omdat ik altijd tegen de wind in fietste. Ja, ik fiets ook heel veel tegen de wind in. Maar uh, vandaag vond ik dat het even niet hoefde. Ja, goed, je, je bent uh, tegenwoordig profielrennen, Want uh, als ik het pak helemaal goed uh, bestudeer en lees... dan zie ik uh, Leontine en ik zie een, uh, een sportdrank, AA-drink. Uh, uh, uh, helemaal volledig profielrennen? Daar kan je een bestaan van opbouwen? Ja, nou ja, zo goed als. Ik doe er nog wel een paar kleine journalistieke dingetjes bij. Maar, maar vroeger uh, was je journalist bij ja. onder andere Hollandsport, hè? Ja. En ook hier voor Radio 1 heb ik uh, jaren gewerkt. Um, maar ja, het uh, leven kan raar lopen. En uh, zo ben ik ineens al twee jaar ja, zo goed als fulltime wielrenner. Ja, En ben je goed? Ja, als je dat aan een topsporter vraagt, zegt hij natuurlijk altijd, altijd nee, als hij geen goud nee, heeft dat, gewonnen. Ja, maar een Nederlander heeft altijd moeite om te zeggen, ik ben hartstikke goed. Als ik deze vraag in Amerika stel, dan zeggen ze, natuurlijk ben ik goed. Ik ben bijna de beste, misschien ben ik wel de beste. Maar dat zeggen we in Nederland niet. Nee, dat zeggen we inderdaad niet. En zolang ik niet de beste ben, zal ik ook nooit zeggen dat ik goed ben. Deze week, waar, als mensen jou nou willen zien rijden, waar kunnen ze je zien rijden? Um, van donderdag tot en met zondag volgende week in uh, Zeeland. de ster Zeeuwse eilanden. Dus uh, als er net zoveel wind staat als vandaag, uh, dan wordt dat spectaculair. Ja, dan ga je winnen. <laughs> ga naar je column. <tossimus> <tossimus> Doe maar zo. De Radio 1 Sportzomer, column. Marijn Zo gauw we met onze ploeg in een hotel aankomen... is het eerste wat we doen, met onze jas nog aan... onze smartphones erbij pakken. Is er wifi? Is er wifi? Klinkt het in koor... Of het bed goed ligt of de badkamer schoon is, dat maakt ons geen bal uit... als er maar wifi is, want dan kunnen we whatsappen. Voor iedereen die niet in het bezit is van een smartphone... zal ik even uitleggen wat whatsapp is. Whatsappen is een soort sms'en. Via de draadloze verbinding waar veel hotels over beschikken is het gratis... en dat scheelt vooral in het buitenland klauwen met geld. Blackberry-gebruikers noemen whatsappen trouwens nog wel eens pingen... maar dat is echt niet meer van deze tijd. Wat whatsappen, of kortweg appen, extra leuk maakt is dat je kunt zien dat degene aan de andere kant van de lijn terugschrijft. Pietje Puk is aan het typen, komt er dan in beeld. En even later, plop, verschijnt het berichtje in je scherm. Als je allebei tegelijk aan het tikken bent... nodigt dat uit tot grapjes en korte zinnen... omdat de ander direct leest wat je schrijft. Is een van mijn ploeggenoten eenmaal aan het appen dan is er weinig leven meer in te krijgen. Ze tuurt onafgebroken naar het scherm van haar telefoon... en als je een vraag stelt, mompelt ze een vaag ja hoor... zonder dat ze merkt dat ze bijvoorbeeld antwoord geeft... op de vraag of ze zin heeft in een glaasje klosetwater. U begrijpt natuurlijk dat ik hier niet alleen mijn ploegenoten omschrijf... maar vooral mezelf. Aan dit alles moest ik denken toen ik in de diverse voetbalprogramma's hoorde... dat de spelers van Oranje het liefst op hun kamer zitten. Ze hebben geen zin in al oude voetballersbezigheden als biljarten of kaarten... PlayStation'en, daar zijn ze druk mee... als ik de Jack van Gelders van deze wereld mag geloven. Ja, ja, laat me niet lachen. Ze zitten gewoon te appen. Over de snelle internetverbinding hoeven ze zich geen zorgen te maken. Zij zijn immers de spelers van Oranje. Die hebben geen hotels met stinkende plays, kapotgekookte pasta... en matrassen met zoveel kuilen... dat Duitse strandbezoekers er een puntje aan kunnen zuigen. Nee, zij hebben alles wat hun hartje begeert. Hoewel? Johnny Heitinga whatsappte hem over het vreselijke hotel... vertelde Goren deze week op RTL4... Wat er dan scheelde aan dat hotel? Oh, je weet wel, oostbloktoestanden, zei Gordon weinig overtuigend. Volgens mij wilde hij gewoon alleen laten weten dat hij lekker met Heitinga appt. Want met wie je appt, dat is een ding, hoor. Wow, heb je die op de app? Is regelmatig in onze hotelkamers te horen. Dat zou bij die oranje gasten niet anders zijn. Ik vermoed trouwens dat ze op hun king size bedden vooral met vrouwen liggen te appen. Want dat is toch het spannendst. Je bent immers snel uitgekletst over trainingen en het eten. En eigenlijk wil je het als sporter ook wel eens ergens anders over hebben. En waar kun je oeverloos over oude hoeren? Juist, over seks. En dan het liefst met iemand waarmee je het potentieel zou kunnen doen. Dus geen twijfel mogelijk, onze jongens liggen s'avonds gewoon te WhatsApp-seksen. Dat stel ik me zo'n beetje zo voor. Wes is aan het typen. Hey Jo, wat heb je aan? Zal ik jou dat eens vertellen, Wes? Ja, toe. Of zal ik het even uittrekken? De afloop kunt u wel raden. Ik mag tenminste hopen dat Wes met Jo appt. Want dat soort dingen weet je natuurlijk nooit zeker. Iedereen doet het met iedereen, geloof mij maar. De grote vraag is dus ook met wie Victoria Koblenko... E eergisteren bij Jack van Gelder aan tafel zo heftig zat te appen... dat haar telefoon er tot drie keer toe van op de grond viel. Ja, moeten we het bekennen, Bas? Nee, we gaan het <lacht> niet bekennen. Maar jij, gek, jij mag het bekennen. <lacht> Dankjewel. Volgende week weer een column van Marijn de Vries. En we gaan nog eventjes terug naar het onderwerp wat we eerder dit uur bespraken. Um, want uh, de emoties in de mogelijkste gemeenschap zijn erg opgelopen. Omdat minister Hille van Defensie. een onderscheiding wil geven aan mariniers. die 35 jaar na dato uh, betrokken waren bij de betrein, bevrijdingsactie van de Trein in de Punt. En Sylvia Pessiereron is bij ons, schreef een boek, de verzwegen soldaat... dochter van een knilsoldaat, die terugkwam. Maandag is het 35 jaar geleden, van Pesirion. Ja. Hoe wordt de kaping herdacht in de Molukse gemeenschap? Um, met een, uh, een samenzijn in een, de stichting in Bovensmilde. Hm. Daarna uh, wordt er bij het graf in Assen... en ik ben de naam van de begraafplaats uh, kwijt. Uh, daarna gaat uh, iedereen naar het graf... Uh, in Assen. Ja. En daar wordt een, uh, een plechtigheid gehouden. Worden daaruit Nederlandse slachtoffers ook herdacht? Het is het graf van de Molukse, uh, van, mm. de, van de Kapers. Mm. Aan de telefoon ook nog George Flapper. Zat 35 jaar geleden in de trein met 53 andere gegijzelden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan dat uh, die insignes worden uh, uitgedeeld? Uh, bent u daarvoor of bent u daar tegen? gewoon tegen en ik hoop ook dat uh, alle mariniers uh, zullen weigeren En ik vind het ook vreemd dat het namelijk uh, dat ze er zelf om vragen. Dat, uh, het komt namelijk, die vraag komt namelijk bij de mariniers vandaan. En het is tien jaar geleden ook al aangevraagd en toen heeft de minister van Defensie het uh, wijzelijk uh, geweigerd. En dat zou deze en, uh, minister eigenlijk ook moeten doen? Dat zou deze minister ook moeten doen, want uh, de aanval op het punt was nou ook niet uh, zo'n geweldige uh, heldhaftige daart nee. uh, dan je mag verwachten. Oké, okay, nou dank u wel voor uw uh, korte reactie. Ja, En Dick Berlijn, zei eerder van, vanmorgen ook. Uh, eigenlijk wordt het tijd voor een discussie na 35 jaar... om eens goed te praten met alle betrokkenen. in de studio was Sylvia Peserion. Hartelijk dank, en mevrouw Peserion, dat u er was. Als, Als je, je Deens de van geboorte bent, maar gepokt en gemaazeld in Nederland... voor wie ben je dan vanavond? We gaan er zo over praten met filosoof Stine Jensen. Eerste ster. Wij zijn één. En het legioen. Volgen TK bij de publieke omroep. Ja, dan krijg je toch echt een brok van in je keel. Kijk op Nederland 1. Vandaag komt Oranje op hier met robben. Ga naar Dit Is dit de laatste penalty? En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de toonpunt. Nederland erbij na. Wij zijn één. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot. Bij de publieke omroep.